Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat best lekker met de Nederlandse economie. Bij het CBS hebben ze uitgerekend hoe de boel er halverwege het jaar voor stond. Ze waren bang dat het tegen zou vallen, maar zien juist een groei van 1%. Dat is best verrassend. Tenminste, ik denk dat de meeste analisten het van tevoren niet aan hadden zien komen. Ja, ik eerlijk gezegd ook niet, dus dat is positief. Of dat zo blijft, dat is natuurlijk maar afwachten. Het is uiteindelijk maar één kwartaal, dus, uh, dan kun je moeilijk een nieuwe trend uit afleiden. Maar nog steeds geldt, 1% is een heel mooi cijfer. Dat mooie cijfer hebben we onder meer te danken aan de industrie. Veel bedrijven deden het beter dan verwacht. Jij en ik hebben wel minder uitgegeven, vooral in de horeca. Dat komt door het slechte weer in het voorjaar. Duitsland wil dat een Oekraïense man wordt opgepakt... omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op belangrijke gaspijpleidingen. Die Nord Stream-leidingen liggen in zee. en brachten gas van Rusland naar Europa. maar twee jaar geleden werden ze opgeblazen. Duitse onderzoekers denken dat daar een Oekraïnse man uit Polen achter zit. en dus hebben ze dat land gevraagd om hem aan te houden. Dat vertelt correspondent Jean Balduc. Het sterke vermoeden bij die onderzoekers is er volgens Duitse media ook. dat Polen bewust niet meewerkt. Um, en zelfs een beetje tegenwerkt. Ook vanuit het perspectief dat vanuit Polen. een uh, land dat veel tegen die Nord Stream-pijpleiding was. Ja, deze saboteurs ook eerder ziet als helden dan als criminelen. En dus blijft de verdachte spoorloos. Er zouden ook vijf anderen betrokken zijn geweest bij de aanslag. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen. De bliksem is ingeslagen bij een spoortunnel in Rotterdam. ProRail denkt dat het nog minstens een uur duurt voordat er weer treinen door die tunnel kunnen tijdens een Europese flitsmarathon zijn vorige week in Nederland bijna 3000 mensen betrapt op te hard rijden. Ook zijn er minstens 156 rijbewijzen afgepakt. In verschillende Europese landen waren tegelijkertijd een week lang extra verkeerscontroles. Volgens de politie is te hard rijden nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken bij verkeersongelukken.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 Die Def, die zag maar door, die Def, die zag maar door. La, la, la, la, la. Die zag maar door. Duif zacht de week door, eh, luisteraars. Is al lang gebeurd hoor, het eerste stuur al. Maar ik ben er nog een uurtje tot 12 uur. Daar komt Hans Wassenaar eh, het van me overnemen. Met nog meer lekkere muziek, dus u zit goed wat dat betreft eh, morgen. ja het is een beetje bewolkt buiten en ik kijk naar buiten ja ik denk nou ja het is toch zomer in de city toch ja Dat vindt Joe Kokker ook maar een van de betere uitvoeringen die doen.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 Night, it's a different world Go on, we'll find the good Come on, come on, and dance on the night Despite the heat, it will be alright Baby, don't you know it's better Today Ik moet even bekennen luisteren dat ik wel echt uh, wel blij ben met de temperaturen zoals die nu zijn hoor. Toch wat, uh, wat koeler en dat het een beetje bewolkt is, vind ik ook al die jaren. Ik, uh, nou ja, voor de strandliefhebbers uh, is het natuurlijk een uh, beetje balen. Want uh, ja, die willen liggen meteen ochtends uh, met een uh, uh, smeerseltje op de huid dan leggen ze te bakken in de zon. En uh, ja, voor de strandpaviljoenhouders is het natuurlijk ook wat minder als, uh, als de zon niet schijnt, maar... Ach ja, je, je, je moet het ook niet, eh, niet altijd zo warm willen hebben. Want eh, ik kan daar niet zo goed tegen. Hè. Nou, ik wil niet klagen hoor. Ik klaag ook niet. Nee, nou, we ben geen klagen. Ik had u nog allemaal een plaatje beloofd van Elvis, van Schelvis. Presby, Return to sender. Dat, dat wordt hem. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman.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 Sender. Ja, uh, uh, ongefrankeerd, teruggestuurd. Ja, het zal je maar gebeuren, hè? Dat je een heel lief meisje hebt en dat ze je zomaar laat zitten. Uh, ja, dan zeg ik bij mezelf, luisteraars... Ja, vluchten kan niet meer... Ik je een stukje een stuk. Die staat allemaal weer, wat verdorie Oh, ik weet het al Ik weet het al, ik had een fout knopje open gezet Ja, dat kan gebeuren Vluchten kan niet meer Ik zou niet weten hoe Vluchten kan niet meer Ik zou niet weten waar naartoe Hoe ver moet je gaan De verre land zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de man staat vol met kruiwagentjes en op veen.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 Ik heb even mijn gitaar uit de kast getrokken. Dan kan ik David Gees even begeleiden met mijn gitaar hè. Who's gonna steal the show, you know baby it's the guitar man. Who's gonna steal the show, you know baby it's the guitar man. Ja, nou ja, af en toe als je een plaat of een cd koopt... dan word je bedrogen, luisteraar, want volgens mij was dit David Gates niet. Nou ja, misschien wel Brad, ik weet het niet. Uh, klonk me niet uh, bekend in de oren, ja, het nummer wel... maar uh, de, de, de zang en zo en de, de hele klank van het nummer was anders, dus uh, ja, er was wat mis met, uh, met uh, David Gates uh, in deze versie. Nou ja, het was wel een gezellige versie, dus uh, vooruit maar weer, vooruit maar weer, vooruit maar weer. En ik ga meteen ook meteen eventjes, uh, ik word er helemaal emotioneel van, ga ik maken een mooie voor u draaien, Alan Jackson met Remember When. val je liefje maar even in de armen en luisteraars. Knuffel maar even, het mag. Remember when I was young and so you And time stood still And love was all we knew You were the first, so was I we made love ...studio kunnen zien aan de binnenkant. Die ziet mij achter mijn draaitafeltje zitten... ...of achter mijn, mijn mengtafel, moet ik zeggen. Uh, maar als u goed zou kunnen kijken... ...dan ziet u nu een duif met kippenvel. Want wat een mooi nummer. Alan Jackson, Remember When. En uh, Willem Bruijs merkte het uh, op uh, Messenger al terecht op. Uh, je moet dus goed naar de tekst luisteren. Want ja, het gaat natuurlijk weer over mensen die uit elkaar raken... ...en eigenlijk uh, ja, met spijt erover. Uh, Wordt er gezongen nu, nog op een hele mooie manier, door Alan Jackson. Blij dat voor u te kunnen draaien, luisteraars. Dat vind ik eh, het mooie van ons vak, van ons radiovak. Good morning, freedom. Good morning, world. It's a brand new day. roll-along, boys, there's a place for me Zoveel uh, goed repertoire eigenlijk uh, uit de jaren 60. Ja, tot en met, uh, nou, van mij betreft, 90 ongeveer. Uh, en met de huidige techniek, met de huidige opname luisteraar... zou je daar zulke mooie uh, nieuwe tracks van kunnen maken. Af en toe denk ik wel eens van uh, waarom brengen ze dat, uh, of dat nummer niet uh, opnieuw uit? Uh, dat zou fantastisch zijn. Wat ik bijvoorbeeld ook zo mooi vind, dat Smokey. Uh, een nummer van CCR zingt: Have you ever seen the rain? Heeft u het wel eens gehoord? Nee, gaat nu gebeuren. Clearwater Revival. Uh, dit keer uitgevoerd door Smokey. Ik hou van de band. Ik vind het uh, altijd heel gezellig. Het komt sprankelend over, wat mij betreft. Smokey uh, met CCR-nummer. Uh, have you ever seen er een? We gaan lachen met tien keer schouten. Wat is er aan de hand? Dag mevrouw. Dag meneer. Wees even van het programma Het Space... Ho. Oh god, ze lullen even aan de televisie ja, zeker, ja zeker. Oh god, god, god. oh god. helemaal te trillen. Ik stond helemaal nee. te trillen. Ik stond helemaal te trillen. Schitterend, schitterend. Gladiolen en gerrebozen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh man, man. Maar. maar dat ze dicht op mijn koken hè? Kijk eens even, schitterend hè? Stromkerndivie erbij, he? Ja, hij is he mooi, he? ja, ja, ja. Gaat even een vas halen! Nee, nee, mevrouw God even een vas halen! Mevrouw. Ineens, ik heb geen ineens een grote vasen, waar we trouwens meteen even tegen Lully zeggen... Lully moet ervoor voor dus is een vasen bij kadoen doen. Ja, een is bij ja. ja, want niet elk mens heeft een zo zo'n grote, zo grote vasen in huis... en ik had hem makkelijk zaten vanavond, ze verdienen zacht. met die televisie zacht. Dus ik heb bij Lully ook een luxe auto weer in een halve vakantierhuis... en al het nee. je nog zo hard, het wordt ook nooit de vaste plant. <lacht> Vind ik tegenval? Ja, maar dat is toch een mooie bos, mevrouw? Oh, leuke oh, ja, goed, wat, wat wij ons afvragen is of u het Juist... idee heeft van wie u deze bloemen gekregen heeft. Ja. Je geeft ze net zelf. Ik oh. ben even nou een groothorng. Je geeft ze zelf. Ik ben even nou een plukvink. Je duwt jezelf in mijn handen nou, ja, dat, dat weet ik nog wel, tuurlijk. Dat, dat weet wat ik wel. wel. Nee, maar wat ik bedoel is dat deze bloemen worden aangeboden door iemand die ergens vreselijk veel spijs van heeft. Oh, dat waarschuwt zo. Dat waarschuwt zo. Is die gewend. Nee, ja. Nee. ja. ja nee, nee. nee, maar ik weet dat je wat rooien wie de spijt ergens van hebt, maar dan weet ik gelijk van de Basje. He. Dan heb ik ze van die kleren kleuren Cinees schoon tegenover. Oh, maar ik heb al jarenlang heb ik stank en overlaas van het Sanese restaurant. Vooral de derde boes van de mond. Want ik ook ze alles voor de hele mond. Dus oh, nee. dan stink je kot uit. Weet je waar ik alle gedaan hebt. Ik heb wel die grote joekers van bakstenen door zijn etalage gesmeten, hè? Oh, oh, oh. Ik heb steeds dat aquarium gemek in die zak, oh. <laughs> Aquarium aan deze he. Die is platen. Weet je wat ik ook eens heb gedaan? Ik heb een keer een beetje wormen, heb ik uit mijn volksteuntje gepulk. En die heb ik toen in hem zijn bakjes barbie, bar, gedaan, he. Oh. En ik heb overal in de stad laten zien dat de mooie uit z'n vreentje kroop, ik heb alle kranten opgebeld, mag ik op de foto met die mooie ernaast, Hij was gelijk failliet! Waar is die, die Chinees. Hij was gelijk failliet, dus ja, Daar zal die wel spijt van hebben. Nee, Normal. Nee, hoor niet. Had hij nee, geen spijt? Nee, dat was hem niet. Oh, waar nee, nee, nee, nee. O, oh, Ik dacht dat ik heet was. Nee, nee, nee. We nee. oh. moet het misschien toch wat uh, dichter bij huis doen, dichter... hoor. Ja, dat denk ik toch. Die Chinees is op een lip, hè? Trouwens, ik heb het hele stroot, heb ik benieuwd. Als Ik ga op opgetrokken. Ik heb echt de 80 programma's voor je volmaken. Dan kan ik een bloemenzorg beginnen. Van alle bossen die ik nog maar krijgen, van de stroot. Nee, nee, u moet het gevoelsmatig dichter bij huis houden, bedenk ik me net. Ja. Met hem. Goed, in de lopen doen. Nee, nee, nee. vanuit, je, vanuit je hart, weet je wel. Wat? Aan je, je hartkrampet. Oh goed, heb ik je van mijn ex! En hij is goed gemakken met de was van die kleren begonnen, die Wat Wat z'n allen allemaal tosje wel betalen, meneer. Want hij verdient zat, zat die ex voor mij. Want die ex zit in de luxe autohandel, zit hij. Auto's die van de trekker afgevleed zijn. Dus, eh... Nou, vertel mij, want ik heb altijd meegewerkt. Ik mocht al die sachinemertjes ik wegveilen. Ik heb met de krempen zitten vuilen, echt. Weet je wat ik ook eens heb gedaan, nee, he? maar dan moet je eruit knippen voor de televisie hoor. Goed, maar ik heb ja. een keer heb ik die remlijdentjes. Van die Ferrari, van mijn ex, van hem zijn Ferrari, heb ik die remlijdentjes. Hij ik door zitten vallen. <lacht> hij ik doorgevogen, ja. <lacht> ja. Toen komt hij naar zijn vriendin in Parijs. nadat nou, dat al die spijt verraad hebben, dat hij nou zo'n plaatbekje hebt. <lacht> Nee, dat is wel. Nee. Het was... Hij was het. Oh, nee, Morten. Nee, nee, nee. ja. Weet ik wie het wel is. Hem, hem zijn moeder. Mijn ex schoonmoeder. Die heb het toch. man. Ach, oh, daar heb ik zo'n banje mee geraakt ook. Och, och. Och. En dat is zo'n ondankbaar krenk. Die ex schoonmoeder van mij. Ik had een stukje. Ik had een stukje grond voor ik. Oh. Maar ze wou er niet in. Helemaal. Nee, jongen. Oh, ze het niet. Weer koud. Oh, dus weer, weer koud. koud. Ja. Weet je wat, ik maak het u makkelijk. Ja. Ik geef u een tip. Geef eens een tip. U moet het meer in de familiesfeer zoeken. Familie. Oh, dus ik zou me zeggen, het uh, kan ook een... <lacht> is zeker bij Ik een... Ik heb er maar wel een flesje even die vervoer. hij nog zo? Och, man, wat die jongste broer me niet alleen heeft aangedonnen... om geen vijf baalpunten op te schrijven. Moet ik even uitleggen, mijn jongste broer en ik... We hebben allebei dezelfde bloedgroep. Komt van heel Nederland nergens vol. Hele aparte bloedgroep, maar wij hebben dezelfde. We hebben allebei EO-negatief. Ja. Maar nou, toen moest ik hermse bloed ik hebben, want toen had ik bonje gemaakt met de groenteman. Toen was ik aangevallen door de groenteman. Toen moest ik hem... Of, hey, of heb ik die was van de groenteman? Nee, nee, nee, nee Omdat nee, er nee, een nee. stronk aan bij zit. Ja, dat is mooi, dat is modern. Ja. Nee, dus nee, laat me even uitpraten. Dus die groenteman, die joeg mij op in die groentenzaak met een winterpeen. Joeg haar mij zo... ...de etalazien. Omdat ik hem had gemet met mijn tas. Daar zaten drie meloenen in. En eh... Uh... En vier potten hek. Maar uh, toen was ik kwaad, toen werd ik de etalage ingedreven. Toen ben ik gevallen in de etalage. en toen heb ik glas over me heen gehad. En toen heb ik bloed verloren. Zeven liters bloed was ik kwijt. Ja, ja zeker ook. Ik zweer dat ik het Allemaal lag het uh, tussen de sinaasappelen. Lag het allemaal. Dus, uh... Ja, bloed, bloed, bloed, sinaasappelen. Goh, ja. Ja. je bent erbij hoor. Ja, ja. ja voordat ik bewusteloos was, kon ik nog roepen... Lullen moeten mijn broer even bellen, want uh, die hebben eenzelfde bloed. Ik kan hem zijn bloed hebben. toen hebben ze mijn broer opgepiept, maar die zat in het café. Heb ik hem zijn bloed gehad? Maar drie dagen daarna liep ik nog stamdronken door het huis heen. Zo'n paar oren bij je neus had ik hoor. Zo'n opgezwollen leven van de drank. Heb mijn broer me aangedonden. Dat vind ik heel erg, meneer. Zeg me dat die er spijt van kunnen hebben. Dat vind ik met hem. Het is een vrouw. Had hij zijn laten opereren? Ja, dat weet ik toch niet? Had hij hem eraf, hè? He? Ja, dat weet ik niet. Oh, en door, het hij spijt. van. He. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, om Nou, op. de mijne krijgt hij niet, hoor. Zeg hem, hoor. Wat nou? Wat nou weer? Ook niet? Nee, nee. nee oh, nee. wij is weer kijken. Nou, nee, uh, wat ik bedoel is dat ja. deze bloemen worden aangeboden door een vrouw. Die bloemen worden aangeboden. Oh, daar wordt ik helemaal geschuffeld van. Het in nog gehoord bij die televisie, hè? hoe dat werkt. Dan laten ze eindeloos even een beetje mekkeren. Je weet te lang, je Ik je, zo dat... mijn beste vriendin, man. Ik weet ook wel, ja. Vijf jaar geleden, toen was ik Jorig. Oh, ja, daarna ben ik ook nog Jorig geweest. Maar. Uh, <lacht> moet ik even uitleggen. Als ik Jorig ben, dan bak ik zelf wel de dapel aflappen. En dat is niks bijzonders, want elke op -gup in Nederland kraken, een appelvlappen maken smakelijk gezet. Maar zoals ik ze bak, ken je met bakken. Want je kan merken dat ik van een appeltje hou. En ik kan mij je kwaad maken, hoeveel die mensen je ziet aan hoe ze een appel beetpakken, pakken. Dat is even hak, hak, hak, hak, hak, hak. Een appel aan god. Geen hond die er bijna denkt dat zo'n appeltje het te groeien aan een takje in de been <lacht> Wel nee jongens, je denken nergens bijna, daar kan ik me zo kwaad overmaken, echt. Huh? En, en, en ik heb liefde voor die appel. Huh? Huh? Ik poets ze af En ik heb er dan klokhuisjes voor. En dan draai ik die klokhuisjes die kan je precies zo eruit draaien. Rijk draai je wel? Dat je die petjes in je koon niet. Heb. En dan snij ik schuine plakjes. Die schuine, uh, snij ik echt. En die, en die leg ik in plakjes bladeren. Ik weet niet hoe uh, lullullum flappie maken. Maar uh, ik heb van die diepvries. Die plakjes bladeren van de diepvries. Leg ik ze in. En dan maak ik heel mooi envelopjes van je pensenvoudkunst. Nooit origami. Mooi, mooi, mooi, nou kom het. Nou had ik niet gezien dat die plakjes bladeren deze. dat nog van die plastieke velletjes. Huh? tussen zaten. Heb ik niet gezien, ik was toen ook aan een bril. Dus uh, dat was aangekomen. allemaal. Maar ja, ik haalde ze uit die oven. Ik denk, ah, het glomp wel leuk, hè? Huh? Ik vond een beetje zo die sliertjes eroverheen. En dat ik denk, ach, ik vraat ze zelf toch nooit. Dus. Uh... Ja, ik denk, ik gooi ze niet weg. Mijn beste vriendin die vraagt toch altijd aan wat los en vaas uit. Aas op mijn waar is dus waar ze kwijt kwijlen. Daar is een kunstgebitje van. Dus. Uh... Dus die kwam bij mij naar de visite. En uh, ik ga weer zo die flapjes. En ze vraat aan de mum van tijd. Ik zeg ze gewoon. Frat ze twee, drie, vier van die flapjes. Frat ze op. Hap grak weg. Mam, mam, mam. een dubbel glijen met de plastic natuurlijk. Dus. Uh... Ze zat te smullen, ze vraagt ze dus uh, ja, ook van plastic. Maar ik zeg, uh, wijfie, ik zeg geniet ervan, hè? Hè? neem per lekker nog een paar mee naar huis, ik zeg geniet ervan. Ik zeg, met elke dag kei je wezen. En toen was het z'n avonds en toen zit ze nog steeds bij mij op visite. En we zaten heel gezellig zo, grote kring zo, met z'n tweeën. En uh, in ene werd mijn beste vriendin toen niet lekker. Maar ja, ik zag het wel, aandacht trekken. Jaloers, dat zij niet jarig was, dat was het. Ze een beetje, au au, mijn beuk, ik heb pijn, met je Hou eens op! Gewoon mijn feestje niet verpesten, maar in één de ze op de grond leggen rond bal. Au, au, keihard gillen, dus ik met wat? Ze als jij mijn feestje verpesten, is die toch al in mijn neus? En ik had het er hard uitgeslopen. Of of gesuppen, ik heb moeten slepen, want ze raaft geen eens even mee. Ik heb er op de stoep neergelegen en uh, er scheen ze weggehaald. Ja, dat heb ik niet kunnen horen, want het was onweer die avond. Dus uh, met spoed per ambulance was ze naar het ziekenhuis. Waar wat bleek achteraf, zij had een darmpassiflage. Ja. Maar nou, nou kom, nou kom het mooie. God ze midden in de nacht, God ze me nog bellen. Hele zware verjaardag gehad.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 Laat het niet, nee, nee, dat denk ik nee, ook nee. niet, vrouw. Nee, nee. Nee, nee. Maar uh, om het een beetje kort te houden, zal jo. ik het dan maar zeggen. Geef het alsjeblieft, ja, anders zullen die bloemen verlappen. Ja, is doorgaat wel. Ja. Deze bloemen ja. komen van uw moeder. Oh blijf ze nog? Jazeker. Uw moeder heeft er namelijk vreselijk veel spijt van... Ja. ...dat ze op de wereld heeft gezet. Ja, Verdimmen, hè? Wilt u nou nog wat zeggen, misschien? Moet ik nou nog wat zeggen? Zou ik zeker even doen. Nou, ik hou die bosje. Als jij tegen moeder dat ze bij mij naar de koffie mag kammen. Nou, kijk, dat horen we graag. Dan bak ik op een paar lekker rapenflaapjes voor de. <lacht> I'm Everything that I got Is just what I've got on When that sun is high In that Texas sky I'll be bucking to California Amarillo, I'm on it Amarillo, I'll be there Took my saddle in Houston Broke my leg in Santa Fe Lost my wife and a girlfriend Somewhere along the way But I'll be looking for aid when they pull that gate. And I hope that judge ain't blind But Amarillo by morning Amarillo's on my Sat and on. Everything that I got is just what I've got on. Ja, dat was uh, George Straits Amarillo by Morning, speciaal voor uh, Willem. Nou Willem, ik hoop dat je de wangje genoten hebt en uh, de luisteraars bij jou daar uh, met jou, want uh, daar gaat het om dat we zoveel mogelijk mensen muzikaal uh, blij maken, toch? Uh, eens even kijken, wat heb ik allemaal nog meer voor u? Nou, ik heb ook nog een nummer van de, de gefortuneerden oftewel de fortunes.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 Why?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 Een mooie natuur houdt dan uh, heb je nog de kans om een keer afreizen naar Arnhem naar de postbank of uh, naar, uh, daar in de buurt in ieder geval uh, een andere plaats dan mag ook als er maar hij is, want die is heel mooi paars uh, bloeit die hei op dit moment. Dat was gisteravond ook op televisie te zien. Ben er geweest van de week. Het is echt uh, de moeite waard om uh, die natuurbeleving luisteraars eens mee te maken. Dan ga je gewoon zingen en dan zing je gekke liefdesliedjes tot hij Mr. Paul McCartney, Silly Love Songs. Ja, toen leesde Linda nog. I'd like to know Cause here I go Ja, Paul McCartney nog bijgestaan door zijn uh, lieve echtgenote uh, Linda McCartney. Die helaas is uh, uh, heen gegaan. Ja. Ik weet niet hoe het met Paul gaat op dit moment. In ieder geval, uh, ik gun hem het allerbeste. En dat doen we met z'n allen natuurlijk. Hè. Ja, ik moet uh, de laatste er alweer in knallen. Het is niet anders. Ja, er komt een tijd van komen en er is een tijd van. Run, run, run, run, run, ik ren naar huis rijnhuis Met de carpenters neem ik kastrecht van u. Dit was Duitsdag de Week door. Blijf aan de lijn. Blijf luisteren naar de radio. Want eh, Hans Wassenaar die gaat u nog eh, voorzien van eh, veel meer heerlijke muziek. Dank u voor het luisteren. En tot, eh, tot de volgende week maar weer. Hè. hoi, hoi, hoi. hoi. een andere clue in onze guest, the Golden Goodies Group Contest. So now let's listen closely to the mystery voices in clue nummer 10. Yeah. Yeah. Tot de volgende week. Hoi hoi, hoi hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.